Je mag in Nederland dus wel stemmen over wie het Eurovisie Songfestival wint... maar je bent op geen enkele manier betrokken... bij wie de, de eerste burger van je gemeente wordt. Dat gaan we dus veranderen. En Plasterk wil daarbij samenwerken met de plaatselijke overheden. De hoge commissaris voor de mensenrechten van de VN, Pillay, vraagt China een andere houding aan te nemen tegenover de protesten in Tibet. Die zijn volgens Pillay de laatste jaren geëscaleerd. Sinds maart vorig jaar hebben 60 Tibetanen een eind aan hun leven gemaakt... onder meer door zelfverbranding... Volgens Pillay kan sociale stabiliteit in Tibet niet worden bereikt... als de veiligheidsmaatregelen zo streng blijven en de mensenrechten worden geschonden. Het komt zelden voor dat de VN-commissaris zich zo kritisch uitlaat over China. De Amnesty International en een Syrische mensenrechtenorganisatie... zijn geschokt door een video-opname van een executie van enkele Syrische militairen. Een amateuropname is opgedoken van gewapende mannen... die gewonde militairen slaan en schoppen en vervolgens doodschieten... Volgens de VN is de video waarschijnlijk echt en is het vermoedelijk een oorlogsmisdaad door de opstandelingen. De moordpartij heeft zich waarschijnlijk afgespeeld in de buurt van Aleppo, in het noorden van Syrië. Kickbokser Badr Hari heeft zakenman Koen Everink geslagen omdat hij Estelle Kruijf beledigde. Dat heeft de advocaat van Hari gezegd tijdens de performa-zitting in Amsterdam. Volgens een advocaat ging het om een corrigerende tik.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 In de dagvaarding staan negen zaken, waarvan acht te maken hebben met geweld. De negende zaak is een verkeersdelict. Op de Maasvlakte is een grote rampenoefening aan de gang. Tot en met maandag worden op een speciaal oefenterrein een aardbeving en een tsunami nagebootst. De oefening, die wordt gesponsord door de Europese Commissie, is gebaseerd op de aardbeving vorig jaar in Japan. Aan de operatie doen ook teams mee uit Polen, Estland, Denemarken en Italië. Het weer wisselend bewolkt en buien bij een stevige zuidwestenwind. Het is een graad of 10. Morgen eerst droog en zon, maar al snel meer bewolking... en vanuit het zuidwesten regen. ANWB nou, en Verkeersinformatie. Een korte file op de A27 vanuit Utrecht naar Breda... voor de brug bij Gorkum, 2 kilometer. En de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland... is tussen Hogeveen-Oost en Nieuwlanden helemaal afgesloten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 Jan Goedemiddag en welkom hier in de kroon aan het Rembrandtplein in Amsterdam... waar u van harte welkom bent om de uitzending bij te wonen. Vandaag met Albert Verlinden over 20 jaar entertainmentjournalistiek... en over de musical Shrek. Schrijfster Christine Hemrechts over de nieuwe James Bond... en het toneelstuk 1 Lolita. Is het terecht dat we 1 miljard minder gaan uitgeven aan ontwikkelingshulp? Daarover gaan we debatteren. De rubrieken van Frits Barend, Justus Van Oel en Bert Brussen. Veel satire en natuurlijk veel live muziek. Jonathan Jeremiah. So MUZIEK Jonathan Jeremiah, samen met David Page verzorgt hij de live muziek... in deze Vrijdagmiddag Live. U kunt ons bekijken op de website vrijdagmiddaglive.afro.nl... en u kunt ons volgen via Twitter, hashtag AfroVML. Beetje bij beetje komt er natuurlijk meer kritiek op de plannen... zoals PvdA en VVD die hebben opgesteld in het regeerakkoord. Heel veel te doen over de zorgpremie. Maar ook de Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen. En dat gaat dan over de aangekondigde plannen... natuurlijk op het gebied van strafrecht... Volgens hen kunnen deze plannen gevolgen hebben voor een zorgvuldige rechtspleging. Aan tafel Jan Lediveld, advocaat en lid van het, de Algemene Raad van de, Orde, van de Nederlandse Orde van Advocaten. En aan tafel natuurlijk Christine Hemrechts, onze cultuurrecensent. Christine, is de commotie over ons regeerakkoord eigenlijk al in België doorgedrongen? Nee, eigenlijk niet. Nee. Uh, wat wij vooral horen is dat jullie eindelijk de Hedwige polder onder water gaan ja, zetten. Dat is waar. Daar zijn jullie blij mee, neem ik aan. Ja, wij zijn uh, bijzonder blij. Nee, ik denk dat er niemand van wakker ligt. Maar blijkbaar hadden jullie dat beloofd al ja. een jaar of zes geleden. En toen hebben jullie het niet gedaan. En er zijn nog zo'n aantal dossiers hè, waar Nederland zijn belofte niet naad komt. Ook iets met een ijzeren Rijn. Dan zeggen we altijd: Bah, die Nederlanders. Hè, ook ja. met het uitdiepen van de Westerschelde en zo. En nu, verrassing, nu gaan ze het toch doen. Ja, je moet, uh, je moet Even wachten, hoor, door dat gebeurt dus denk ik. Ja. Het loopt al heel lang dit dossier, dus wie weet wat er allemaal nog gebeurt. Nee. Eh, meneer Leefvat, u las het regerend zag eh, dat de zorgvuldigheid van onze rechtsgang in gevaar dreigt te komen. Waarom? Ja, het staat, het staat er heel duidelijk. Hè? Straffen van meer dan twee jaar in eerste aanleg worden direct geëffectueerd. Ook over het hoger beroep aangetekend. En bij een delict met slachtoffers geldt dit bij straffen van meer dan één jaar. Dus let wel. He, je bent veroordeeld als een eerste aanleg, je gaat in hoger beroep... je zit niet in voorlopige hechtenis, dus er waren geen redenen voor. En dan staat hier, je moet vast gaan zitten... en uh, daarna ga je in hoger beroep wel een keer kijken of het allemaal klopte. En als het niet klopte, dan is het een typisch geval van pech. Ja, want dan blijkt je in hoger beroep misschien vrijgesproken te worden... en heb je dus onterecht vastgezeten? Dan heb je onterecht vastgezeten. En het staat hier zo, zo dwingend, he, het staat hier zo dwingend... straffen van meer twee jaar, ja, wordt die direct geëffectueerd. Er is geen uitzondering... Op dit moment is het dus zo dat als je uh, aangehouden bent... en hè, verdacht wordt van het uh, plegen van een delict... dat er de situaties zijn dat je in voorlopige hechtenis kunt worden gehouden. En dan moet je denken bijvoorbeeld dat er sprake is dat je het nog een keer doet. recidivegevaar, gevaar. Of je moet denken aan een situatie dat uh, de rechtsorde is geschokt. Nou, denk aan een situatie als Robert M. Dat zijn ja. de gevallen waarin iemand ook al, al is er nog geen uitspraak... toch exact. al in een voorlopige hechtenis hè, wordt gehouden. Er zijn genomen. allemaal gronden om iemand langer vast te houden. Hè, maar het wordt er nu in absolute zin wordt opgeschreven... je gaat gewoon vastzitten na eerst aanleg, Want wij vinden dat het anders te lang duurt. Maar daarmee ga je dus voorbij aan de onschuldpresumptie. En die, nou, die zou je eigenlijk toch ook vast moeten houden... totdat iemand onherroepelijk heeft beslist dat ja, je, je, je gedaan hebt. Of de ja, vast te toch hebben. is het ook voor slachtoffers vaak moeilijk te begrijpen... dat inderdaad als er al een uitspraak is gedaan door een rechter... de dader uh, nog vrij rond mag blijven lopen. Ja... Ik begrijp dat uh, de, de, de rol van het slachtoffer hè, dat, dat, dat het heel belangrijk is... en dat hij inderdaad soms het onbegrijpelijk vindt dat je zo lang moet wachten. Ik kan me voorstellen dat je daarover nadenkt hoe je daar uh, beter in zou kunnen voorzien. Daar wordt al in voorzien, zei ik al, door te kijken naar die geschokte rechtsorde. Hè. Dat is, dat is de, de rol van het slachtoffer. Hoe erg vinden we het allemaal? Als het echt om een heel ernstige misdrijf door, gaat. Hè, maar ik kan me soms ook voorstellen dat je zegt, nou ja, misschien zou je daar nog eens naar moeten kijken... He, of of er meer situaties zijn waarin je dat slachtoffer daar een betere plek in tegemoet, kan kan geven, komen. tegemoet kan komen. Aan de andere kant, ja, dat het zo lang duurt. Ja, soms heeft één het rechtse tijd nodig. Want als er nu eenmaal vijftig getuigen moeten worden gehoord om de waarheid uh, vast te kunnen stellen... dan was het misschien ook niet zo eenvoudig. He, dat zou ook nog kunnen. En de andere kant is, ja, misschien kunnen, kunnen we gewoon ook zorgen... dat het allemaal wat sneller gaat. Ja. Is bekend in hoeveel gevallen mensen een hoger beroep worden vrijgesproken? Ja, dat is een goede vraag. Uiteraard, ik had kort, korte tijd om dit voor te bereiden. Uh, ik gaf, uh, laat ik als antwoord geven, stel dat het 10 procent is. Ja, dan nog zegt u... Nou ja, zegt u het zelf maar. He? Als, er, als je van de tien mensen die je vasthoudt... en er zit er één onterecht vast... en die persoon zit dan onterecht een jaar of twee jaar vast... ik kan u zeggen, uit eigen, nou ja, mijn eigen klantenkring... dat voor uh, mensen zoals ook hier in de zaal zitten... Uh, uh, twee dagen vastzitten... al iets is wat je je hele leven niet meer vergeet. Ja. En de, de, de, dus uh, u zegt het kan ook uh, voor meer kosten zorgen. Hoe? Nou ja, heel eenvoudig. He? Als je in een jaar onterecht vastzit... En uh, aan het einde van de rit blijft dat het onterecht wist. Ja, dan um, heb je één. Hè, de, gewoon de kosten van uh, de, de schadeclaim. Die moeten schadeloos van, gesteld worden. Schadeloos te hebben. Ik vind, ik vind de andere kosten eigenlijk veel belangrijker. Hè? De andere kosten. Ik gaf je net het voorbeeld. Twee dagen toen onrechten vastzitten. We hebben de, hè, ik wil niet de, de, de grote uh, uitglijers in Nederland erbij halen. Maar hè, op het moment dat vaststaat dat dit soort fouten gemaakt zouden worden in hoger beroep. Of fouten. Nou ja, misschien zijn het geen fouten. Daarom heb je dat hoger beroep. He, maar dan moet je dus ook iemand nog wel die tijd gunnen in vrijheid. Mm -hmm. Maar ik vind dat eigenlijk veel belangrijker, de kosten. De kosten van wat je aandoet. Als iemand onterecht in de cel smoking... zit. Z zo is ja. dat. U zegt, het, het is ook... Uh, de, de, de, de, de, deze, de, deze regering die, die wil dit natuurlijk, hè, om, in het kader van de veiligheid. Um, de, de, de, de tegelijkertijd maakt u zich ook nog zorgen over de privacymaatregelen die in het regeerakkoord staan. Wa waarom? Ja, het zijn... Wel hele grote stappen ja. maken we nu. Dit is een ander thema. We hebben verschillende thema's aangehaald. Het eerste thema was de, de, de, deze maatregelen ten aanzien van het vastzetten. Ten aanzien van de privacy is, is een tendens waarneembaar. Ook daarvoor geldt dat er bij de orde van advocaten... zoals ook bij ja, andere mensen... begrip is voor het feit dat je alles wilt doen... om de waarheid aan het licht te brengen en, en daardoor te pakken. Punt. Uh, dat gezegd hebben. ja. Ff, merk ik ook dat de, de. Sluizen soms wel opengezet worden. om uh, te grasduinen in de privacy van Zoals? mensen. Uh, dan moet je denken dat. Uh, het staat hier heel algemeen. Er wordt hier geschreven uh, in zijn algemeenheid. Dat, dat alle barrières worden weggenomen. Uh, die nu aan, in de weg staan. om uh, bijvoorbeeld be, bij cybercrimes. Uh, um, uh, die waarheid uh, boven tafel te Om krijgen. internetcriminaliteit aan exact. te kunnen pakken. Nou, en wat ik, wat, waar ik mee begon, hè, ik begrijp dat die wens er is. Alleen, het staat nu algemeen omschreven. Er staan nu geen grenzen uh, aangegeven. En nou, hij, opstelt, hij heeft al eerder geroepen dat hij ook de mogelijkheid wil kunnen hebben... om in computers, in pc's, bij mensen ja. thuis misschien in te kunnen breken... Ja. als die computers gebruikt worden voor internetcriminaliteit. Ja, ja de, de laatste zin is... Belangrijk dat u zei, als computers gebruikt worden voor internetcriminaliteit... Hè, ook dan geldt, als er een strafrechtelijk onderzoek is... dat we nog steeds moeten kijken of iemand het gedaan heeft. Hè, dus we moeten nog steeds kijken is het een verdachte en het staat nog steeds niet vast. Dat moet met voldoende waarborgen zijn om kleed, dat ten eerste. En dat blijkt dus niet. Die barrières worden weggehaald. Maar hè, wie gaat erover beslissen? Gaat er een rechter over beslissen? Gaat er een officier van justitie over beslissen? Gaat er een politieagent over beslissen? Allemaal onduidelijk. Dat moet ingevuld heeft... worden, hè, zeggen ze dan. Ja, maar... dat is het algemene uitgangspunt. Ja, maar dat, dat is voor dit soort onderwerpen... ook met deze bewindslieden wel te gevaarlijk. Het is, u zei tussendoor ook nog even... als het gaat over uh, mensen wel of niet in een cel zitten... Je, uh, uh, dat moet je niet doen en je moet ook vooral de rechtsgang zelf versnellen. Ja. Ho hoe zou dat moeten gebeuren dan? Nou, er zijn op dit moment twee belangrijke tendensen. De eerste is, je haalt veel zaken weg bij de rechter... en die doe je af, bijvoorbeeld op politiebureaus. Dat De doelstelling is... 70% van de zaken die nu bij een politierechter zijn... om die af te doen op politiebureaus. De advocatuur is daar op zichzelf niet tegen. Hè. Hele lijst voorwaarden kan ik u zeggen. Want hè, op het moment dat je zaken bij een rechter weghaalt... en af laat doen... allemaal slagen om de arm, maar op, hè, zich, op zich... Op zichzelf. Ja. Hè, versnelling en ook uh, zaken die niet bij een rechter hoeven komen... niet bij een rechter laten komen. Daar kunnen we ons in vinden. Mm -hmm. Dus dat is één tendens. De andere tendens... Oh, dit is overigens ook de tendens die uh, op veel steun kan hegen... bij het ministerie, want het is... Uh, daar zijn ze al mee bezig. Daar zijn ze, ja. zijn ze mee bezig, maar het is, ook, het is vrij makkelijk. Het, is, het kan mm. snel en het is... Ik doe heel veel mensen tekort, maar het is een vrij eenvoudige maatregel. Veel ingewikkelder is het om het proces bij rechtbanken zelf te versnellen. Ja. Terwijl daar de gevolgen eigenlijk veel kleiner zouden zijn als je dat zou doen. Want Man. wat zou er nou gebeuren als je al die dossiers... die nu enige tijd bijvoorbeeld uh, gewoon op een plank liggen... Als je eens gaat kijken, alle tijd dat dossiers liggen te wachten, als je die nu eens weg probeert te strepen. om dat gewoon efficiënter te maken. Die gaan we niet meer behandelen, bedoelt u? Nee, dat, dat oh. zeg ik niet. Ik zeg alleen, die gaan we sneller behandelen. Oh. Er heeft een dergelijke slag plaatsgevonden bij het Nederlands Forensisch Instituut. Daar heeft men gewoon niet gekeken hoe kunnen wij hè, de mensen beter laten werken. maar hoe kunnen we bijvoorbeeld zorgen dat er gewerkt wordt. Maar hè? dan heb je toch gewoon meer rechters, meer advocaten. en meer officieren van justitie nodig? Of nou, niet? op zichzelf niet, want we doen net zoveel zaken, we doen ze alleen efficiënter. Het kan veel efficiënter. Ik denk dat dat veel efficiënter ja. kan. En het jammere is dus dat we heel erg zien dat die focus ligt op waar zaken weg bij de rechten. En die focus zou wat mij betreft zeker voor een even groter deel moeten liggen... bij hoe kunnen we de, het, het systeem zelf efficiënter inrichten. Hoe gaat u er als orde uh, proberen te bereiken dat dit ook gebeurt... of actie ondernemen tegen de maatregelen waar u zich zo'n zorgen over maakt? Nou, actie eh, ondernemen tegen de maatregelen waar, we, waar, waar wij ons zorgen over maken... Hè, dat, dat zal gewoon in de dagelijkse praktijk moeten. En dat zal, als er nieuwe wetgeving komt, zullen we ons daar ook tegen verzetten. Als dat ziet op het onderwerp wat ik, waar we mee begonnen, hè, die twee jaar en dat jaar en dat vastzitten. Uh -huh. Als het ziet op versnellen, daarvoor geldt dat eh, het standpunt van de orde is... dat we inmiddels in 2012 wel mogen verwachten dat... Hè, het wetboek van strafvordering is, is 100 jaar oud. Dat tijden veranderen, dus wij zijn... Erg voor innovaties. En daar zijn we ook bereid om naar dezelfde te kijken. Hoe kunnen we dingen sneller doen? Hoe kunnen we ICT-middelen inzetten? U gaat we toch... nog niet in togen naar het Malieveld. Nou, dat hebben we vorig jaar gedaan voor ja. de Griffierechten En dat heeft toen uh, uh, succes Goh, gehad. Dus u sluit het niet uit, ik begrijp ik. Ik. Nou ja, nee, ik sluit het <laughs> niet uit. Nee. Goed, dank tot zover, meneer Lelyveld. Uh, blijf nog even zitten, want zo direct gaan we praten over de nieuwe James Bond. En uh, over de toneelvoorstelling. En over de, en over de nieuwe Hemmerrechts. En over de nieuwe Hemmerrechts. Ook <laughs> nog, allemaal met Christine Hemmerrechts. Maar we gaan eerst luisteren naar Jonathan Jeremiah. not the last. Chasing the boy Staring at The girl walking by Catching everyone's eye A couple sit beside the lake The fair soon begins to bake well, I am so hazy Dripping away I'm lazing in the sunshine should be feeling so fine There's a place in my heart I know it's where you ought to be Blazing in the sunshine I should be feeling so fine There's a place in my heart I know it's where you ought to be There's So many people standing round Makes me feel dizzy in the crowd We could go wander if you were around Sun going down in time for dinner A fair rose, she gets the shivers I am so hazy, I'm dripping away Raising in the sunshine I should the feeling so fine There's a place in my heart I know it's where you ought to be Lazing in the sunshine I should feel feeling so fine There's a place in my heart I know it's where you ought to be I'm lazing in the sunshine, lazing in the sunshine. I'm lazing in the sunshine, I'm lazing in the sunshine. Lazing in the sunshine, de single van zijn nieuwe Alan Goldust. We hebben hier één exemplaar van het album liggen... voor degenen die het heel mooi vinden en die snel reageren. Mail ons op vrijdagmiddaglive.afro.nl... of laat een berichtje achter op Facebook. facebook afro vrijdagmiddag vrijdag, live. De gastrecensent yeah, yeah, yeah. is Christine Hemrechts. Yeah. Nogmaals, welkom en ook aan tafel nog Jan Lelyveld van de Orde van Advocaten. Ook liefhebber van cultuur, boeken, film, theater... Ja, alles. Alles? Veel verhaat. Het laatste verraad. boek van Christine. Nee, dat ik, je nee, dat <laughs> was natuurlijk een... een, ja, een dat had je heel snel moeten zijn. Het is nog maar kort uit. Dus. ja want Het laatste boek uh, dat gaat over het fenomeen herinnering en geheugen. Het is geen roman, hè? Het is geen roman, het is non-fictie. Het heet Kronkelpaden van het geheugen. En daar zeg je dus al he, dat dat geheugen niet via rechte paden verloopt. En het uitgangspunt is eigenlijk de, de absolute noodzakelijkheid van het geheugen. Maar ook de absolute onbetrouwbaarheid. Van het geheugen. Die onbetrouwbaarheid die steeds groter wordt? Nou, ik weet dat eigenlijk niet. Ik zie je zo'n <laughs> beetje kijken van oh. hè, verwachtend dat nee, ik ja ik, zal Ik vroeg maar, is dat de reden omdat je zoiets misschien vaststelt, dat je nee, er komt om dit te schrijven? Nee, het uitgangspunt was eigenlijk, je hebt herinneringen inderdaad die, die een trigger hebben. Hè, zoals bij Proust, je ruikt het madeleijntje en dan denk je terug aan je jeugd. Maar ik heb heel vaak komen er zo herinneringen opborrelen zonder enige aanleiding. Ik vergelijk dat met een soort van kok die in mijn geheugen zit... en die mijn herinneringen serveert zonder dat ik daarom gevraagd heb. Dat zijn beelden of dingen die iemand ooit gezegd hebben. Dat kan prettig zijn, maar dat kan ook wel best vervelend zijn... dat je dat wil wegmappen. En je hebt onderzocht hoe dat komt? toch? Ja, dat is een soort van onderzoek naar dat Heb je het antwoord gevonden? Ja, het heeft heel veel te maken met de emoties die ooit verbonden waren aan die gebeurtenissen. Het is een soort van zelfonderzoek, maar het is ook... Uh, ook heb ik de herinneringen van uh, vrienden van mij gebruikt aan iemand die overleden is. Dus in de vriendenkring... Dus je hebt het niet alleen bij jezelf, maar ook bij andere Ja, dat onderzoek. was dus... Uh, die, die vrouw dus Bij een wetenschappelijk tragisch, onderzoek? Ja, die, wel wetenschappelijk, pseudo-wetenschappelijk hmm. hoor. Maar uh, die, die vrouw was uh, tragisch uh, vroeg overleden en haar familie had mij gevraagd, kun je over haar een boek maken? Dan heb ik gezegd, wel, ik wil wel een boek maken over hoe zij herinnerd wordt. En ook de, de tegenstrijdigheden tussen de herinneringen. En dan, dan zie je eigenlijk toch, dus, bij, dus bijvoorbeeld op een bepaald moment herinnert iedereen zich... dat zij op het einde van haar leven nog geprobeerd heeft om een sjaal te breien. Dus die, die sjaal is wel ooit gebreid, die is er echt, die heeft bestaan. Maar je merkt dat in alle herinneringen iedereen maakt er eigenlijk zijn sjaal van. He, voor die moeder wordt dat het bewijs van de moed en de koppigheid van die dochter... en de levenswil he, in het aanschijn des doods. De therapeuten die maakt daar een hele andere sjaal van. Een sjaal die ooit zal moeten symbolisch verbrand worden. Um, voor de zus is het dan ook weer de zaal ja van het verzet, de woede. Hè, want de moeder mocht er niet bij helpen. Het was de eerste keer dat die dochter zich afzet tegen de moeder. En ik vind het eigenlijk wel heel fascinerend... hoe wij eigenlijk voortdurend verhalen maken van gebeurtenissen. En die verhalen zeggen eigenlijk... Veel meer over onszelf dan over die gebeurtenissen. De gebeurtenis kronkelpaarden van het geheugen. Dat is de titel van je boek. Nu gaan we het hebben over hele andere dingen. Ja. Want we hebben jou gevraagd als gastresistent. Je bent uh, naar de nieuwe James Bond geweest. Ja. En naar een toneelvoorstelling ja. van NT Gent, 1 Lolita. Ja. Zullen we met de film beginnen? Oké. Okay, Wat ja. vond je ervan? Wel, het was mijn eerste James Bond oh. ooit. Kijk. Ik was een James Bond maagd. Je, Jan uh, Lelyveld, lief uh, hebben. Dit is de enige die ik nog niet gezien heb. Ik ga vanavond met mijn zoon. Kijk aan, je hebt ze ja. allemaal gezien. Goed, Christine, vertel. Ik was erg, erg enthousiast. Um, ik vind het, ja, het, het is een feest voor het oog. Je krijgt alle mogelijke decors en landschappen. Van een, een, een Aziatisch strand naar een, een Aziatische wereldstad. Enfin, je krijgt echt een Schotse highlands. Je krijgt dus alle paletten en kleuren. Dat is een kleuren. beetje toeristische film, dus? Nee. Oh. Nee, maar het is, ons, weet je, het is schitterend geacteerd. Uh, prachtige dialogen, waar ik als schrijver dan ontzettend jaloers op kan zijn. Want ik denk: god, ik wou dat ik die dialoog had geschreven. Met, met veel droge Engelse humor. Uh, en wat ik het, eigenlijk het geniale vind aan die film dat je, je krijgt zo twee verhalen, twee soorten films door elkaar vervlochten. De, de ene film is die traditionele James Bond film. Het, het knokken en actie. Ja, en... en een man die alles kan overleven, et cetera. Yeah. Compleet niet realistisch. Het andere is een soort van, ja, bijna een Shakespeareans drama. Je hebt Zo. de figuur van die Judy Dench. Dat is dan de, de hoofd van de MI6, moeten we ja, geloven. M. M, hè, mother. En dan die twee agenten, de goede en de slechte. En die zich alle twee een beetje in een relatie van moeder-zoon met haar verhouden. Ja, en eigenlijk worden ze allebei een beetje, allebei worden een beetje door haar verraden. En, en de ene blijft trouwen en de andere gaat haar eigenlijk haten... en proberen te vernietigen. Je hebt spijt dat je niet eerder naar James Bond bent gegaan, denk ik. Nou, ik, ik lees toch wel vaak dat dit een uitzonderlijk goeie is. Hè? En ik, ik denk ja, dus er wordt dat ook gezegd dat hij te kwetsbaar is in deze film. Dat, dat, dat het fenomeen van de onkwetsbare mysterieuze held... dat dat een beetje afbrokkelt. Wel, in het ene verhaal blijft hij behoorlijk onkwetsbaar, want ik denk dat niemand dat drie seconden overleeft, wat hij allemaal meemaakt. Nee, Mark, hè? Ja. Dus daarin blijft hij de fitte uh, James Bond. Maar in het andere is hij inderdaad kwetsbaar, is hij ook al wat ouder, kan hij ook niet meer zo goed uh, mikken. Begrijp je, daar is het een, een kwetsbare man. Ja. En, en wat ik het schitterende vind aan, dat ze dat toch hebben weten te vervlechten, dat hij de ene keer het ene personage is en de andere keer is hij, het is eigenlijk ook een film over ouder worden. Het uh, Klink, klinkt heel Jan Leenvelt gaat al kijken, heeft hij al gezegd? Dus, uh, ja, je hebt eigenlijk een... al een beetje veel uh, verklapt. No, Vind hij maar, helemaal uh, niet uh, erg? Ik kan iedereen van harte aanbevelen van een achtergang kijken. Ik kan ook zeggen, <laughs> hij overleeft het. Uh, het toneelstuk, één Lolita. Eén Lolita is dus ja, Antiguent uh, wilde Lolita maken, gebaseerd op het boek van Nabokov, ja. maar dat mag dus niet. Daar mogen geen bewerkingen van komen. Van de nabestaanden niet. Van de nabestaanden. Dus hebben ze dan bedacht, oké, okay, we maken er een Lolita van? Uh, het is een tekst uh, eigenlijk voor twee acteurs, Els Dottermans en Frank Fokkentijn. In Vlaanderen zijn dat hele uh, gewaardeerde en ook populaire acteurs. Ja, lyrische recensies. Ja, fantastisch. Het is vooral, uh, Els Dottermans die de voorstelling draagt. En, en zij is heel, heel sterk uh, in die rol. Um, maar zij want. Als Totemans is niet een Lolita, is niet heel jong. Hoe, nee, dus hoe, hoe het, vertellen zij het, dus dit verhaal? Het is eigenlijk ook weer over oudere mensen, net zoals in Skyfall, bedenk ik. Nu, het zijn dus eigenlijk um, uh, Lolita en Humphrey Humphrey, dus op oudere leeftijd allebei blikken terug, Ach. maar in monologen. Dus ze praten nooit met elkaar, maar ze gaan dus allebei ja. zich herinneren hoe die heftige liefde was. Ben jij net zo enthousiast als de recensenten? Hm. Ik was enthousiast over de manier waarop Els acteert. Ik zie Els altijd graag spelen. Maar ik had moeite met de interpretatie. Want? Uh, goh, twee dingen. Het ene is dat... Uh de, de vrouw, de oudere vrouw, op eigenlijk een hele negatieve manier praat over oudere vrouwen... en vooral over seksueel oudere vrouwen. Ja, en dan zit ik daarnaar te kijken als oudere vrouw. En dan denk ik, oh jee, moet dat altijd zo negatief? En zou die oudere vrouw zelf zo negatief praten over een oudere vrouw? groeit wel voort uit dat hele oude Lolita-thema, of niet? Ja, maar ik denk dat dit is een, een herwerking. Dus je kunt het eigenlijk. Het is ook een, Eigen een, een kans, je kunt het een kans om er een andere interpretatie aan te geven. Ja, je moet niet opnieuw al die clichés eens gaan bevestigen. je, ergt je aan die verheerlijking van jonge vrouwen. Net als in James Bond, daar gebeurt het ook, toch? Wel, in James Bond, dat vond ik wel schitterend bij Skyfall... vol zie je op een bepaald moment toch een soort van erotische aantrekkingskracht... tussen die twee agenten en M, mother, Judy Dench. Ja, en ik dacht van, goh, als ze dat nou zouden durven... ik dacht, nu gaat het gebeuren, maar het gebeurt niet. Ik denk hm. dat dat te veel zou afwijken van het traditionele... Als bond. jij tot slot tegen onze luisteraars zou moeten zeggen... ga of naar het toneelstuk of naar de film, wat zou je dan zeggen? Ik zou zeggen, ga naar allebei, maar ga misschien vooral naar Skyfall. Toch wel, naar de film. Jan Lelieveld doet het al. Ik wil hem bedanken voor zijn toelichting op de plannen qua veiligheid in het regeerakkoord. En Christine Hemmerers, dank voor jouw gastreisessentie. Oké, okay, goeiemiddag. over boeken. Dames en heren, deze week verscheen er een nieuw boek van Joop Reven. Toevallig niet, het nieuwe boek snelt het nieuws vooruit... en is getiteld De Ondergang van de familie Moscovits. We gaan hierover praten met uh, Gila, Vrouma en Nachman Moscovits... respectievelijk nicht-nicht en neef van Bram Moscovits. Uh, welkom, uh, hoe gaat het met jullie? Nou, we hebben wel eens betere dagen gekend, meneer Witteveen. Want, uh, hoe zien jullie dagen eruit? Ja, dat ga ik u nu vertellen, meneer Witteveen, als u me even laat uitpraten. Kijk. U kunt zich voorstellen, meneer Witteveen, dat de hele familie... Oh, ga dan... jij mij nu interromperen, Nagman? Dit moet je niet zien als een interruptie, Gila. Ik val je bij, ik sta je bij, zoals ik al duizenden cliënten ja, nee. in mijn praktijk heb nee, bijgestaan. Nee, maar wacht nou even met bijvallen, Nagman, totdat ik mijn hele verhaal... Oké, okay, ja, ik zal je uh, nee. inderdaad... Even wachten tot ik mijn verhaal in zijn video. Ja, goed Gila, ik zal je, en dat zei ik ze je zojuist ook al. Nee, nee, even niet doen. Nachtman, laat mij nou eerst even mijn verhaal afmaken. En dan ja, Gila, kun je dat dus heb je nu al drie keer gezegd. Ja, en dat Terwijl komt. ik alleen maar wil zeggen, ja. houd je pleidooi. Dank je Nachtman, dat is zeer vriendelijk van je. Ja, nou, ik wil toch even naar het nee, boek. Nee, Ik ben de ik ging. Ja, nou, vertellen... Voordat jullie in conflict raken... Ja, dit is geen laten... conflict, meneer Nee, Nee, man even, nou mag ik. Dit nou, is niet leuk. Er is toch sprake van een licht geïrriteerde sfeer, uh, zou ik zeggen. Chagrijn... Uh, nee, dat ziet u zo. Dat wil... is maar... geen chagrijn, dat is beeldvorming. Beeldvorming. Uh, en en dat is wat vaker wat er gebeurt. Het is niet waarom het heeft. Als iedereen door vragen heen... ...gaan hebben... ...zo'n hoek, de even Even, even, mensen... Als we één voor één elkaar laten uitspreken... dan is dat voor iedereen een stuk helder. Ja? Goed. U heeft betere dagen gekend, uh, mevrouw Moscovici. Nou, dat is half waar, half juist, wat u dan zegt. U zegt uh, het zo... zelf. Wacht u... nou even, meneer Witteveen. Ja. Het is toch netjes als we elkaar rustig De... laten uitpraten. Ja, laten we niet kibbelen. We, we hebben wel eens betere dagen gekend, meneer Witteveen, maar dat laat onverlet. Dat wij ons, althans ik, laat ik voor mezelf spreken. Me buiten het leed wat mijn oom Bram, want zo noem ik mijn oom, op dit moment moet meemaken. Doorgaans ook heel goed kan voelen. Ja, juist. Nou, het ja, ik vind uh, uh, het abject wat je zegt, Kila, en ik vind het infam. Ik spreek toch infaam. Ja, even, even, voordat we weer in een zogenaamde karaktermoord uh, vallen hier... Kijk, het boek. De ondergang van de familie Moscovici. Ja, kijk, wij Moscovietsjes <tie> trappen wel vaker op de teentjes van deze of gene, Maar zolang er in de media niets over bekend wordt, hoor je er ook niets ja. over. Maar zodra er in een kwaliteitsblad, als bijvoorbeeld privé, een ja, artikel... Maar, maar mijn schijnt. vraag gaat over het maar boek. Ik geef <tie> u antwoord op de vraag. Tot nu toe beantwoorden wij al uw vragen. Of u daar tevreden mee bent, dat is een heel ander... Ja, chapiter. ik beschouw dit als een... Maar even, meneer Witteveen. Ja, het gaat om het boek. Nee, meneer Witteveen. Ik mag toch wel een vraag stellen? Nee, ik... dat mag u niet. Ik dus... wil even uitpraten. Als nou. u wil dat uw luisteraars begrijpen hoe het zit... dan moet u mij even laten uitspraken. Uh, pardon, uitspreken. Ja, ik ben er ook een beetje voor om ervoor te zorgen dat de luisteraars het nog begrijpen. Ja, uh, uh, maar uh, wat... ik denk dat ik dat nu beter kan. Ja, laten we niet kidden Nee, vliegt. maar het is heel vervelend dat u mij onderbreekt, want ik was... Prima onderweg. Ja, nou, mevrouw uh, Vroema Moskovits, u hebben nog helemaal niet gehoord. Ja, u heeft mij niet gehoord, omdat ik er toch niet tussen wil komen. Omdat dat ik is toch niet nooit waar. mag nooit uitpraten van die andere familie. Ik, ik, is het tussen. ik mag is het. tussen. Ik mag ik het. nooit uitpraten Als, als die familie. iemand gaat, in onze, mag onze familie niet mag, niet mag uitpraten, uitpraten, dan ben het jij. Wij laten jou altijd mag uitpraten. uitpraten. Helemaal niet. waar? Het boek. De ondergang van de familie Moscovien. Ja, daar kunnen wij in het kader van de beeldvorming geen uitspraak over doen. Wij spugen niet in de put waaruit wij gedronken hebben, meneer Witteveen. Uh, willen jullie nog toevoegingen doen? Wij, wij niet, niet. Ik hem wel. Dank voor uw komst. Sanne Wallen-Syfries, Marjan Luif, Bas Hoefvlaak en Pieter Bouwman. Zo direct Albert Verlinde, maar nu eerst het NOS-journaal Martijn van Beek. Radio 1. Het NOS-journaal.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 En de kickbokser Bader Hari heeft zakenman Koen Everink geslagen... omdat hij Estelle Kruif beledigde. Dat heeft de advocaat van Hari gezegd... tijdens de Proforma-zitting in Amsterdam. Volgens zijn advocaat ging het om een corrigerende tik. De kickbokser is aangeklaagd voor onder meer poging tot doodslag. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Aan WB, verkeersinformatie op de A1 Amsterdam richting Amersfoort... staat tussen knopend Eemnes en Eembrugge 4 kilometer. A16 Rotterdam richting Breda... tussen de knopende Terbrechtseplein en Ridderkerk 6. De A37 Hogeveen Duitsland is dicht tussen Hogeveen Oost en Nieuwlanden. Heeft te maken met technisch onderzoek na een aanrijding. Verkeer richting Emmen kan het beste de borden Groningen volgen... via de A28 en de N381. Dit is Radio 1. Avro, vrijdagmiddag live. Jan Monk. Goedemiddag. Welkom terug vanuit de kron. Aan het Rembrandtplein in Amsterdam. Al 20 jaar is hij de. Showbizdeskundige van Nederland. Zo'n miljoen kijkers leeft dagelijks mee met het door hem geserveerde Lief en Leed van bekend Nederland in RTL Boulevard. Daarnaast zit hij Joop van den Ende op de hielen als steeds groter groeiende theaterproducent. Zondag gaat zijn nieuwe musical Schrek in première en vandaag is hij hier. Albert Verlinde. welkom. Goedemiddag. Het nieuwe regeerakkoord Albert ligt op tafel, ja. veel over te doen. En hoe zijn die in huizen, Verlinde Hoes, gevallen? <laughs> nou, uh, ja, wij wonen apart. Onno zit heel veel in Maastricht, zoals te begrijpen is, en ik in Brabant. Maar, Onderhoes, uh, jouw partner, burgemeester, ja, burgemeester van Maastricht. Van Maastricht dus, uh, maar ja, uh, dat, dat wat moet gebeuren, dat is helder. Uh, en uh, dat ook de hoge inkomens wat extra mogen bijdragen, dat is ook niet zo heel vreemd. Nou, hij is natuurlijk van de VVD, zeg ja. je dan tegen hem, als je vindt... ja, maar Onderhoed, dit slaat helemaal nergens op, doe er wat dan? Nee, hij kan er ook niks aan doen. Want de burgemeester heeft niks te zeggen over de landelijke lijn. Maar ik sprak hem net op weg hier naartoe. En toen was hij op weg naar het congres in Lunteren. Dus dat word, ik zei nou, dat wordt een gezellige bijeenkomst daar. Dus uh, daar uh, veust zich buitengewoon op. Dus hij zit in de auto te luisteren. Ja, weet, maar hoge bijeenkomst zeg je, die, die inleveren, dat is terecht. Nou ja, ja, het is niet zo heel vreemd natuurlijk. Ik bedoel, je, je, je Daarom moet wel... heb jij toch geen VVD gestemd? Uh, jawel? Ja. Om de hoge inkomens nee, aan te maar pakken. Maar ik vind je gaat niet stemmen omdat je vindt dat alleen jouw eigen belang uh, vertegenwoordigd moet worden. Je gaat ook stemmen omdat er een algemeen belang is. En ik vind het helemaal niet zo vreemd in deze tijden om te zeggen: van luister, ik, ik, ik, ik eet niet slecht. Uh, en een ander heeft het veel moeilijker. Dus om, ik, lever de, in. ik leef wat in. Ja. Ja. Ja. Nou, het dus de vraag of dat ook zo is trouwens. En het zijn nog zag... geen Sahel-toestanden. Nee, dat inzinten. al helemaal niet. Nee. Sterker nog, in de volle stond een staatje. dat je boven de 150.000 er namelijk weer sterk op vooruit gaat. Nou, de het de toch goed gestemt, het ja, dat is toch wel een Heb je toch weer goed gedaan, ja. Heb je geen last uh, in die zin van de crisis als theaterproducent bijvoorbeeld? Ja, het, het rare is, aan de ene kant heb je de last, van aan de andere kant is het ook een uitdaging. Want last is natuurlijk, de mensen houden de hand op de knip. Ja, gaan niet naar het theater. Uh, gaan niet naar het theater, maar ze gaan wel. Uh, en het leuke vind ik dat, omdat mensen zich meer bewust zijn... van het geld wat ze uitgeven... dat ze gewoon eens even afwachten wat het is. In het verleden kon je echt twee jaar van tevoren roepen... er komt een enorme drol aan, als u nu koopt... dan, uh, dan, dan, dan zit meer. u vooraan bij deze drol. Nou, dat werkt niet meer. Nee. Mensen zeggen, ja, je kunt nog zoveel roepen... je kunt nog roepen dat Shrek fantastisch is... maar we willen het gewoon eerst even gelezen hebben... Hebben, gezien hebben, en dan beslissen wij of we het geld gaan uitgeven. Ik vind het een hele gezonde emancipatie dat je zo bewust bent van je knip. We gaan het er zo over hebben waarom jij dan verwacht... dat bij Schrek die zalen vol zullen lopen. Maar we gaan eerst luisteren naar een lied dat Gijs van Rijn over je schreef... nadat hij googelde op je naam. Albert Casparus, Maria Verlinde... Albert Casparus, Maria Verlinde, geboren. 1961, Zertogenbos. dacht elk moment dat hij ontdekt zou kunnen worden. Daarom zong Albert als kind altijd voor het operaam. Als puberjongen wachtte hij Jos Brinkel bij het theater. En vroeg hem, hoe word ik een ster? Hij is een vechter. En is een stront eigenwijs. Albert knopt met iedereen om te komen waar hij is. Albert heeft pas sinds zijn veertigste waardering voor zichzelf. Hij is een vechter. Hij is een vechter. Na de kleinkunstacademie, cabaretgroep Boomerang en verschillende producties... ...was hij vaak toch net de tweede keus. Weet je, dat ging bijvoorbeeld Danny de Munk, kreeg net de rol in Les Miserables. Hij stapte over... Naar televisie, werd redacteur bij Andermans Verhuisde later naar RTL en SBS. Waar hij showtime, showbiz, show en ging presenteren. Maar hij wilde meer. Hij wilde meer. Hij wilde meer. Hij wilde meer. Hij wilde meer. Samen met Roel Vente, V&V Entertainment...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 Hij werkt nu alweer elf jaar als panellid bij Boulevard. Hij is geen roddeljournalist. Hij is de boodschapper. Hij is de boodschapper. Albert Caspares Maria Verlinde. Albert Caspares Maria Verlinde. Hij mag zeggen wat hij wil, hij hoeft niemand te ontzien. En dat doet hij ook niet. Menig ster die is bang voor hem, al dus Viola Holt en Patty Bart die noemt hem Kwalbert Verlinken. Maar ja, wij weten nu, hij heet Albert Casparus Maria Verlinde. Albert Casparus Maria Verlin. Moeder Henny doet ze was, haalt het op, brengt het weg. Vader Bert knipt de plaksels uit de krant. Hij heeft Jos brink voor het eerst verteld dat hij op mannen viel. Had graag kinderen gekregen en woont nu in Kromvoor. Albert Onno Onnohoes, de burgemeester van Maastricht en werd geridderd. En werd geridderd. Albert Casparas, Maria Verlinde. Albert Casparas, Maria Verlinde. Albert Casparas, Maria Verlinde. Leuk. Gijs van Rijn over mijn gast. Albert Verlinde, een ridder die een vechter is. Ja, ja dat klopt wel. Ja? Ja. Waar nou, ja. komt die tomeloze ambitie vandaan? Of het ambitie is, weet ik niet. Maar er zit een heel soort, uh, vreemd soort uh, de, ja, uh, rechtvaardigheidsgevoel in maar Dat heb ik altijd gehad. Ik, ik ben mijn carrière bij de Omroep begonnen bij de AVRO... in ditzelfde pand als uh, publieksopwarmen bij Karel van der Graaf. Daar Gaf heb je, je heel veel onrechtvaardigheid meegemaakt. Nou ja, nee, maar ik dan ging ik, als ik vond dat, dat, dat mijn directe leidinggevende niet goed deed... dan stapte ik direct naar de directeur van de AVRO toe en zei... En was, ik was een broekje, hoor, maar meteen van... Ja, dat is toch raar, die man, die kan dat helemaal niet. En dat, dat doe je natuurlijk helemaal niet, maar ik... Nee, dat word je meestal niet in dank afgenomen. Nee, ik ja, maar uiteindelijk wel. Op de een of andere manier heeft men wel altijd weer verder gebracht. En waarderen mensen ook. dat je in ieder geval met open vizier strijdt. Aanstaande zondag gaat jouw musical uh, Shrek in première. 3 miljoen heb ja. je geïnvesteerd? Ja, klopt. Beetje nerveus? Ik ben wel redelijk gespannen, ja. Uh, maar ik ben gisteren nog naar, naar een try-out wezen kijken. Uh, hier in het Rijtheater in Amsterdam. En ja... Mensen, als ik naar buiten loop, het publiek, dat staat met de duimen omhoog. En je roept hebt ja, goud, weet je wel. Nu, dat is heel die leuk. Gezien, met... Jawel, die hebben in de zaal gezeten. Oh. Die zeggen in de afloop zo van, nou, je hebt goud. Okay. En, ja, dat hoop ik dan maar. Er zitten al mensen in de zaal die het voor de tweede keer zien in de week tijd. Nou, dat is leuk om te horen. En de kaartverkoop gaat aardig, maar het moet zondag gebeuren. Dat is een hele uh. grote première. Uh, en en uh, ja, dan, dan hoop ik dat, uh, dat het geld op zijn minst terugverdiend wordt. Ja, als je alles uitverkoopt, dan verdien je volgens mij uh, 3 miljoen. Want uh, dan levert het 6 miljoen op. Heb ik even heel grof uitgerekend. Nou, hoor, Nee, dat, dat, dat, dat is alleen als, als het zo'n succes wordt dat je gaat verlengen. Maar als we het in deze periode gewoon goed volspelen, dan, dan is het break-even. Break-even? Je ja. doet het niet voor het geld eigenlijk? Nee, eigenlijk niet. Ja, wel, het zou fantastisch zijn. Als je, nou, ik ben me toch rijk geworden van Shrek, dat zou ik echt heel leuk vinden om te kunnen zeggen. Maar daarvoor moet je het niet doen. Daar, daar, dat is theater niet. Theater is, is mensenwerk, er zijn heel veel mensen voor nodig. Ze zijn iedere dag iets van tachtig van man bij Shrek betrokken. Ja. Dus je hebben drie maanden werk, zijn zijn dingen aan het doen... Ja, het is live entertainment. Da daar zijn veel mensen bij betrokken. Dus dat is duur. En je mag het niet te duur maken in het kaartje. Want de mensen moeten het nog wel leuk vinden om een kaartje te kopen hmm. ervoor. Dus het is een, een moeilijke mix. Maar anders zit ik ook alleen thuis uh, niks te doen. Dus dan, dan doen ja. we het maar. Veel mensen wilden dit hebben. Want Job van Ende zat erachteraan. De, de Efteling, hoorde ik, ja, zat erachteraan. Ja. Maar toch weet jij het. Ja, leuk hè. Want? Uh, nou, eigenlijk uh, niet eens zakelijk, hoewel uh, ze worden er niet minder van met DreamWorks, hè, dus de, de uh, uh, filmmaatschappij van Steven Spielberg, die, die de, de animatiefilmen uh, ontwikkeld heeft. Uh, maar om de creativiteit. Uh, we hebben twee, drie gesprekken in Londen gehad en verteld wat wij met de show wilden. Want ik wil nooit zomaar één op één een, een show uit New York hier naartoe halen. Ik Vaak vindt, is dat bij die musicals toch zo? Ja, klopt, dat dan, dat dan komt er een, een, een bus, Amerikanen, Amerikaan. Dan mag nee. je niks veranderen. Nee, dan mag je niks veranderen. Die gaan het doen. Nee, ik zeg altijd, ja, ik ben musical producent en geen musical importeur. Ik wil gewoon wel zelf met mijn mensen Wat heb creëren. jij daar nu uh, zelf aangepast? Uh, wat wij zelf gedaan hebben, is gewoon, alles is nieuw. Het decor is nieuw, de, de kostuums zijn, zijn nieuw. Uh, de, we hebben wat, wat, wat dingen in het verhaal wat sneller gemaakt. Maar het raak is, raak, toch? Ik bedoel, groen is raak. Raak met rare dingetjes of Ja, ja zo. Met, met die enorme... Ja. De, een een oger is een oger. Ja, daar doe je niks aan. Je niks aan uh, doen, nee. uh, maar de, wat heel leuk was, dat uh, de mensen van DreamWorks... uiteindelijk naar Nederland toe kwamen om een van onze producties te zien. Want ze kennen natuurlijk, uh, ja, Legally Blond stond op Broadway... en deden wij hier. En ze wilden zien wat wij dan met zo'n productie die deden op onze eigen manier met onze eigen ontwerpers. En bij het slotapplaus kreeg ik even iemand van DreamWorks een hand... En zei, we have a deal. En toen kreeg ik... Kippenveld tot, nou ja, van, van mijn hand op mijn oksel eigenlijk. Uh, ja. <laughs> het is, is dat ook het verschil tussen jou en Joop van den, Ende Namelijk hoe je met zo'n musical, dat jij er iets aan toe wil voegen, iets wil veranderen? Ja, ik wil nooit één op één. Even met alle respect, Joop van den heeft natuurlijk ook heel veel nieuwe producties gemaakt. Ook een hè, hele als, goede man. Uh, nee, okay. nee, maar oh. dat is wel belangrijk. Het is niet dat hij alleen maar de, de, de wickets en de Mary Poppins in deze wereld hier maakt. maar wat is het houd. verschil? Maar het verschil is dat ik het eigenlijk gewoon nooit wil. Ik wil niet uh, de, tegen Amerikanen uh, nou ja, dat, dat dat Ik alleen het geld mag leveren, en zij zeggen: Laat ons maar hmm. vertellen hoe het moet, want het werkt zo niet. Bijvoorbeeld piaf Heb wat ik gedaan heb. met ben Je Gis, mee begonnen. Ja, daar ben ik mee begonnen. Nou, dat was echt niet zo'n succes in Londen, en echt niet zo'n succes op Broadway. Maar ik zag dat het voor Nederland wat had, en ik heb het op mijn manier aangepakt. En de tweede keer nog een keer, Hier was het een groot succes en dat was dat, was dat, was, dat was een hit. Ik ga niet automatisch in, in Londen of New York kijken. Van, oh, dan nou moeten we die hit hebben. Dan vindt Nederland het ook leuk. Dat hmm. is niet zo. Nederland vindt dat niet automatisch. Het wordt spannend voor je ja. uh, overigens die Joop van Ende Mocht in de tijd RTL Boulevard jouw programma niet maken vanwege belangenverstrengelingen. Ja. Ja. Hij was theaterproducent, zou zijn eigen producten aan kunnen kondigen. Ja. En, nu, en nu presenteer ja. jij het. Ja de bijna grootste theaterproducent. Ja, ja, dat is zo gegroeid. Nee, Ik weet niet of ik het nu nog had uh, mogen gekregen, doen, snap ja. je? Als ik het, uh, maar maar ik ben toevallig heeft het heel erg tegelijk opgelopen... omdat ik op een gegeven moment uh, ging naar SBS over. Nou, we echt in de prehistorie van de televisie... maar dat was maar vijf minuten iedere dag, shownieuws. Ja, toen was ja, het nog allemaal nog redelijk ja, heel onbetekenend. Heel klein en onbetekenend ja. en, en ik verveelde me kapot de hele dag. Ik ja, Maar, maar, maar nu, want Paul Groot, die is wel grappig... Ja. die speelt een hoofdrol, uh, een van de belangrijke ja, rollen Lord in, in Schrek... Uh, die nam jou in coffee weer op de hak. Onder andere ja. omdat je ongegeneerd daar een beetje voor je eigen belangen op tv staat te komen. Ja, ja, ja, ik vind het ontzettend leuk. Van, uh, ja, Linda Wagemaakers die stond toen in Spemmerlot van Stad. Die is ziek. Linda, een uh, goede En dan zei Linda, nee, het valt te resumeren. Oh nee, maar dus je kunt gewoon de komende week de apel op de. In jouw productie, staat, et cetera. Ja, ja, ja. ja dat is, maar ik, ik doe dat niet zo ongegeneerd als. als, als, Paul als Paul dat is Je hebt dat, hem nu letterlijk op de knieën trouwens. Hè? Ja, hij is echt, hij loopt de hele, dat is loodzwaar. Want Lord Farquaad is... Nou Even ja, uitleggen, die is, de rol die hij speelt. Ja, hij speelt Lord Varkwart. En dat is de, eigenlijk de man die tegen freaks is. Hè. De, die, die, wil, uh, die is eigenlijk heel klein, die is maar anderhalve ja. meter. Uh, en die loopt de hele avond op zijn knieën. Die moet ook dans-shownummers op zijn knieën doen. Dat doet Paul ongelooflijk goed, maar ja. het is loodzwaar. Dus wat dat betreft heb je gewonnen. Uh, ja. Menig Ster is bang voor je song, is net. Ja, en volgens mij valt dat wel mee. Ja? Ja, uh, want ik, ik, kijk, je kunt een programma als RTL Boulevard... je kunt mijn werk niet al twintig jaar doen... en een programma als Boulevard al elf jaar doen... als je niet betrouwbaar bent. Als je, je, je moet wel afspraken kunnen maken. Natuurlijk zet, zitten mensen soms te kijken en denken... ik wou dat hij wat anders gezegd had. Maar ik zit overigens artikelen over mezelf te lezen... of over een van mijn producten. Zodat dus ik dacht, ja, had ik ook liever anders gehad. Dat is nou ja. eenmaal... Dit, dit is maar ongegamer. mensen die bang voor je zijn, zeggen dat natuurlijk niet. Jawel, nou, in het begin werd er redelijk door mensen gezegd... als ik hem tegenkom, dan snij ik de strot af. Dat zijn letterlijke citaten. Oh. En ik heb zelfs een tijdje beveiliging gehad. Maar toen omdat was je nog niet zo machtig. Nu zeggen ze dat niet meer. Ja, maar ik weet niet of het machtig is. Volgens mij vinden mensen het gewoon leuk om in boulevard te zitten. En dat is heel breed. Uh, dus niet alleen de, de, de wat volksartiesten, maar iedereen vindt het leuk om Behalve erin te zitten. Behalve als ze uh, zoenen met een partner uh, die niet hun vaste partner is. Dan vinden ze het minder leuk. Nou ja, Jolante, Wesley, hè, de filmpjes ja, die het jij. Is, of kijk, van Gordon... Nou ja, Aan de ene kant vind ik het een enorm compliment. Het feit dat mensen iets wat bij Boulevard gebeurt, vijf jaar later nog steeds memoreren. Terwijl er bij andere programma's ook heel veel gebeurt, maar daar hoor je nooit meer iemand over. Ik vind het wel leuk. En aan de andere kant. Maar wat is het vind je er leuk van? Want die mensen die wilden nou, niet in jouw programma. Die wilden niet worden gefilmd, maar je zendt ze wel uit. Nou, dat is niet waar. Uh, maar goed, dacht ik dat hele verhaal weer. Uh, weer ja, maar vertellen. wat is er niet waar? Kijk, Want als... ze wilden het niet en je deed het wel. Nee, dat is niet waar. Wesley oh. en Jolante stonden, dat zijn twee bekende mensen die stonden in een parkeergarage hier in Amsterdam te ja. zullen. Die beelden hebben wij gekregen. We dat, hebben zij wilden gehad. dat het uitgezonden werd? Ze hebben geen bezwaar gemaakt tegen het feit dat, dat, dat het uitgezonden anders. werd. En als je een manager aan de lijn hebt en je zegt... dit gaan wij vanavond uitzenden... Ja. en die reageert, die denkt verder, ja laat maar gebeuren... dan is het niet zo dat je het niet wil. Dat is ja, wat anders. Het verbieden van de uitzending is dat je, uh, dat, dat, dat je tegen regels ingaat. Dat hebben we nooit gedaan. Mm. We hebben op dat moment... en het feit dat West-Henuland even vrolijk al die jaren in RTL Boulevard... weer opduiken, betekent dat de wond ook niet zo diep is... Je ik zat bij Wilfried de Jong in 24 uur ja. Toen zei je, het meest markante aan het filmpje met Wesley en Jolante... vind ik dat ze allebei zo staan te kijken ja. of er geen camera's zijn. Nou, ik, ik weet nog steeds niet of het niet de bedoeling was... Dat betekent toch als ze zo staan te kijken dat ze niet willen dat het gefilmd wordt? Nee, het kan het, maar het kan ook zijn dat ze wel wilden dat het gefilmd werd. Dat ze dachten, laat het nou maar bekend worden. Want het was natuurlijk een hartstikke ingewikkeld verhaal. Het is echt een goede tijd, slechte tijd op het ja. entertainmentgebied. Maar dat Jan Smit en Jolante waren samen en Wesley die. dat, dat mensen misschien Jij wel denkt dachten, dat ze het wilden. Misschien hadden ze iets van, laat maar in één keer goed naar buiten. Waarom waarschuw je dan af? ook tegelijkertijd voor al die mensen met fotograferende mobieltjes? Omdat ik het wat anders vind of je in een openbare ruimte staat. zoals een parkeergarage. Ze komen nu al halen hier buiten, je ja. hoort het. De sirene of de uh, politie. Ja, maar het, het is wat anders of je in een ruimte staat... van je weet dat er camera's hangen. Dat is een, een parkeergarage, daar staan bordjes. Als je daar parkeert, dan zie je staan. Let op, deze garage. Of de dat zijn. je in een café zit waar iemand met een mobieltje een ja, foto van maakt. Maar als je als bekende Nederlander uitgebreid gaat zitten zoenen in een café... dan moet je niet heel raar van opstaan te kijken dat mensen Dat jij eruit ziet. Uh, ja, nee, inderdaad. Maar waarom waarschuw je dan... Tegen mensen met mobiel. Want dat omdat wil je toch? Je wil nee, die beelden om, graag hebben. Nou ja, omdat ik het belachelijk is het vind. Is dat ongeloofwaardig? Het, nee, dat is niet waar. Zet het dan ik, niet uit. Als ik, je zend, dat, uh... ik zend geen dingen uit. Als jij gewoon in de PCO of boodschappen loopt te doen, dat vind ik niet zo interessant. Maar er worden wel foto's van gemaakt. Dat vind ik belachelijk. Maar als het iets is waarvan je weet dat het, dat het voor jou als persoon ja, wel consequenties heeft als je dat doet. Als jij een ontzettend trouw getrouwde meneer bent. en je gaat ontzettend met een ordinaire snol, ga je lopen zoenen op straat. en dat ja. filmt iemand. Ja, als het een nette hey, ja, vrouw is, is dat dan. Ja. ja, nee, nee maar, maar snap je ja. Ja. Ik bedoel, nee, het is... Naar van Gordon, die ergens in een club ook met iemand ja, anders in te ja, zoenen ja, was, ja, zei... Ja, het is ja. toch schandalig dat iedereen altijd maar met die mobieltjes... dat loopt te fotograferen. En ik, ik het, heb gezegd, Hoezo? Gordon... Hoezo? Je zendt het ook uit. Ik heb gezegd, Gordon, man, je weet dat dit gebeurt. Je weet dat maar dit gebeurt. Maar als jij gebeurt. dat schandalig vindt, waarom, waarom zend je het dan uit? Ik vind het schandalig dat mensen gewoon overal. Ik heb het ook wel eens gehad dat ze bij mij in de straat. Alleen maar, en er was helemaal niks. Gewoon uh, liepen in met een cameraatje rond. Ja, dat vind ik belachelijk. Dat ga ik ook niet doen. Niet als jij met iemand anders loopt te zoenen dan als Onno. Als ik met iemand anders loop te zoenen dan Onno. dan is het helemaal niet zo vreemd dat Boulevard of Shownieuws zegt. Nou, we hebben nou een fragment. En dan zal ik ook met de billen bloot worden. Net, Echt waar? We uh, gaan net als iets dus, dus als jij een filmpje krijgt van Onno. die met iemand anders zoent in de parkeergarage... dan zend je dat gewoon uit? Nou, dan zal het wel betekenen dat wij uitgebreid overleg hebben op de redactie. wat gaan we in God. Doen en dat ik wel aan crisismanagement probeer te doen op dat moment. Want <lacht> dat, alleen op je weg, is duidelijk. duidelijk. Ja, ja, dat is zo. En kan de, als, het kan niet de, zo zijn dat ik, dat, ik dat, dat allemaal niet uitzend... en van anderen wel, dat kan niet. Nee, en dat even het goed staat uitzend... Een zoenende onder met een ander, dat snap je al helemaal. Nou ja, maar ik denk dat, dat ik als Boulevard niet onderuit kom... Hmm. dat wij het moeten uitzenden. Jij begon ja. ooit bij uh, Showtime. We vroegen aan de man die jou daarbij haalde... waarom jij daar nou zo geschikt voor was, Bert van der Veer. Dat ik geval vast dat Albert uh, de showbusiness uh, door de aderen uh, had vloeien... Uh, het interesseerde hem echt, geloof ik. En het wonderlijk is dat ik zoveel jaar later het gevoel heb dat het nog steeds het geval is. Dat, dat hij echt blij is als er een kindje geboren wordt. <lacht> echt verdrietig is als er een echte scheiding plaatsvindt. En wat dat betreft uh, denk ik dat Albert een uh, unieke plaats inneemt uh, op de Nederlandse televisie. Wat tegelijkertijd ook een beetje in het gevaar is. Zijn uniciteit maakt hem ook moeilijk te vervangen. En dat is eigenlijk voor de liefhebbers van RTL Boulevard slecht nieuws. Wet van der ver Albert Verlindenweg boulevardweg? Nee, dat denk ik niet. Maar wel boulevard in deze vorm, dat denk ik wel. Is het roddel of is het journalistiek wat je doet? Het is roddeljournalistiek. Oh. <laughs> <laughs> nee, maar alles wordt gecheckt, snap je. Alles, we, we hebben dezelfde journalistieke regels die, die voor iedereen gelden. Die hebben we hier ook bij. Maar je zei bijvoorbeeld, ik hoop dat de advocaat van Robert M. niet zijn best doet voor zijn cliënt. Ja. Dat, dat, dat heeft niks ja, maar, meer met journalistiek te maken. De, de, de, de, nee, wat, wat ik bedoel... ken ik gaan twee dingen door elkaar. Aan de ene kant behandelen we de dingen die we behandelen... behandelen we journalistiek, maar we zijn ook programma met een mening. Vaak zijn wij om half zeven het eerste programma met een mening. En ik zit niet alleen als deskundige, dat staat zelfs in het originele vormen, toen ik nog niet eens bekend was uh, dat ik het ging doen. Je bent ook commentator. Nee, er stond letterlijk, de entertainmentman uh, bemoeit zich overal tegen aan. Nou, dat heb ik zeer letterlijk <laughs> gepakt. ze het niet het zeggen, aan wat je nou dat doverman voor het gezegd. Dat vorm weer boven ja. mijn hoofd. En zei, ja, zo is het bedacht. Ik zit ook in die, in die middelste stoel... ja, als een soort uh, Playstation wat zit vond ik dat uh, programma de, te doen. Wat vond jouw collega Bram Moskowitz daarvan dat je dat zei? Dat die advocaat van Robert M. zijn best niet moet doen voor zijn cliënt? Bram vindt dan onmiddellijk dat een advocaat wel zijn best moet doen voor zijn cliënt. Want de grootste misdadiger heeft toch nog wel recht op een goede verdediging, Absoluut. Dat vind Tuurlijk. Tuurlijk, maar je ook. Maar dat toch zei je wel... niet. Nee, maar je mag toch ook wel gewoon uh, de, de, de, boos zijn over iets. Je mag toch ook wel uh, je, je, emotie, je emoties laten merken op een bepaald moment. En het is niet aan mij om de hele rechtsgrond te gaan Een miljoen, meer dan bevaren. een miljoen, hè, de dagelijks. Ja, klopt. Ja. Dat heeft effect, wat je zegt. Ja, ja dat ja. is zo. Ja. En dan zeg je, eigenlijk moet de rechtsgang hier niet zo'n normale loop hebben. Uh, ja, en ik denk dat heel veel mensen denken, uh, ja, dat klopt. Maar het is natuurlijk ook zo, als je weet dat er bepaalde maximumstraf op iets staan... dan kun je ook je punten bijzetten van, ja, maar mag er nou nooit eens een keer een uitzondering gemaakt worden? Dat mag je toch zeggen? Je bent, uh, mag ik dat zeggen, inmiddels 50. <lacht> ik heb het al gezegd. 51. Ja. 51 ja, al. Ja, Gaat ja, hard. Snel oog, als je pret hebt. Je zegt ook, ik ben milder geworden. Hm. Waar blijkt dat uit? Nou ja, volgens mij zie je dat ook aan Boulevard wel af. Natuurlijk wordt er af en toe best nog wel een dreuntje uitgedeeld. Maar ik vind het juist zo mooi en zo leuk... dat je ouder wordt met, met een heel uh, ja, artiestenvak om je heen... met de kijken, met de mensen over wie je het hebt. Als ik van de week uh, Caroline Tense en Peter Gallas... He, die hebben elf jaar een relatie gehad en die is voorbij. Oh. Ja, dat zijn mensen die heb ik op alle momenten heb meegemaakt. En, en uh, ja, natuurlijk vind ik dat heel vervelend... En, en, ja, en dan, dan ben ik heel blij dat, dat ik morgens met Caroline mag bellen... en dat ze zegt, ja, doe vanavond in de uitzending, doe ik mijn verhaal wel. Blij? Omdat omdat je vindt daar, het vervelend dat het uit nee, is? Nee, maar omdat daar vertrouwen uitstraalt. Oh. Bedoel, uh, dat, dat, kijk, als ze zou zeggen, nou, je denkt toch echt niet... dat ik in Boulevard mijn verhaal ga vertellen, ja. naar alles wat je over mij dan verteld je hebt... Zo. Nee, dan, dan betekent dat je iets niet goed gedaan hebt de afgelopen jaren. Als mensen er ook zijn in de tijd... Maar dat als iemand dan geen zin heeft om over zijn lenden in jouw programma te praten? Dat gebeurt heel vaak. Ja. Het gebeurt heel vaak. Is dat niet en, zo goed recht? Dat is absoluut zo goed recht, maar dan praat je met elkaar erover... en zeg hoe gaan we het doen? Er zijn drie mogelijkheden. Eén, we melden gewoon zoals het is. Twee, we melden het en vaak zeggen mensen... je mag wel dit zeggen, dat je met mij gesproken hebt, dat dit het verhaal is. Drie, iemand komt aan de telefoon. Of vier, het wordt een uitgebreid interview in beeld. En dat, er is zelden, eigenlijk zelden dat iemand zegt... ik wil niet dat er over gesproken wordt. Als je middel bent, wat zou je dan nu niet meer doen? Wat je vroeger wel deed... Ja, dat, de, de, kijk, uh, de, gewoon heel hard. Op, ik merk dat, dat als je ouder wordt. Bijvoorbeeld, ik ben heel hard er toen ingegaan met, met de adoptiekinderen van Connie Breuken. Er was een enorm conflict tussen die kinderen en Connie Breuken. van de dochters die. Uh, een van de dochters uh, die, die, die gingen schuldig maakten aan diefstal. Uh, van alles en nou nog verder geleden. En toen ben ik er heel hard ingegaan. Omdat natuurlijk Connie. Ja, het was ook een soort openbare adoptie. Dus heel Nederland kon dat zien. Nou, ik heb zelf een adoptieproces heb ik ingezeten. En daar wordt eigenlijk afgeraden om meteen te pronken met, met het kind wat je adopteert. Dus. Daar heb ik wel hele harde dingen over gezegd. Heb je achteraf spijt van? En als je oud, niet spijt van, maar als je ouder wordt, denk je: ja, maar er zijn aan alle verhalen zijn twee kanten. En het is mijn taak, juist vanuit die 1,2 miljoen mensen zitten kijken, om alle kanten zoveel mogelijk voorbij te laten komen. Wat gaat Albert Verlinder doen als hij stopt met RTL Boulevard? Dan, uh, jeetje. Uh, nou, in ieder geval ga ik door met theater maken, want dat vind ik hartstikke leuk om te doen. En met, met dingen bedenken, want die creativiteit die ook in Boulevard zit, die krijg je zo niet weg. Wij elkaar in Bloemen. Uh, we hadden haar reactie ook, maar vanwege de tijd zal ik proberen dat te vertalen. Ga je die niet vertalen. uitzenden? Ze vindt je een schat. Ja, maar... Het klinkt minder als ik het zeg, ik geef het toe. En ze vindt eigenlijk, omdat je toen je begon zo leuk liedjes schreef, dat je dat weer moet gaan doen. Ga je dat doen? Ja, Karin. Ik zal, ik, nou ja, ik, ik, dat heb ik allemaal gedaan. Maar ik weet niet of ik er nou zo goed in was. Nee? Nee. nee. En dat is ook een kwaliteit als je op een gegeven moment je eigen beperkingen een beetje kent. Dat je denkt, ja, het is verdienstelijk geschreven, maar nou niet dat je roept: jonge, jonge, de nieuwe Jan Boerstoel is op. Dat ga je niet op Aanstaande nee. zondag ga je door met het werk. Of oh, ga je door? Dan is het een resultaat van je werk te zien. Schrek namelijk in première in de RAI. Veel plezier bij die première. Dank je wel. En dank voor dit gesprek, Albert Verlinde. Dank je wel. In het volgende uur gaan we debatteren over ontwikkelingshulp. Maar nu eerst de vrijdagmiddag live bonus track. Op radio hoort u hem tot aan reclame. Maar op internet is hij geheel te zien en te horen. En dan ben ik eigenlijk Jonathan Jeremiah aan het aankondigen. Behalve dat hij er niet zit. Hij is weg. Oh jee, typisch Jonathan Jeremiah. Die zit in Boulevard vanavond. Moeten we anders Karin Bloemen nog even laten horen? Of hebben we daar geen tijd meer voor? Karin Bloemen, hier. Lieve Albert, ik ken je nou al zo lang, al meer dan 34 jaar... En toen wij met 32 jaar geleden samen in de musical stonden en jij had geschreven, dat was zo goed. Je kon zo mooi schrijven. Ook met zoveel gevoel en zoveel emotie. En zo bovenop z'n kop. Soms denk ik wel eens, je hebt al zoveel succes gehad met de RJ Boulevard. Schrijf nou weer eens een paar mooie liedjes. Want, want volgens mij heb jij er wel eens verlang naar. Nou, Karim Bloem. Toch goed dat ik het even meekrijg. Jij ja, nog? Ja, dankjewel voor de aandacht. Jonathan zit er, dus schrijf. die mag ja. beginnen met de bonenstrek. Jonathan Jeremiah. Super rapper, daar hoef ik niet. Vrijdag meer dan live. Avro.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 Dit is Radio 1.